Ik va bene, niet doen. Zit u laad in het Amerikaan. luna? Pappa papa l'americano un ma da volta va bene si dul la parla americano wanna sa falla mola sotto luna con madrena cave di love om dat wat erbij zit, dat valt bij. Sinds toen de Piet Amerikaan, doet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 I wonder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 Baby.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 journey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 Its tail. I'll take you up on a dare Anytime, anywhere Name the place, I'll be there Plunging, jumping, I don't care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 Ze vinden dat informateur Lubbers zich niet heeft gehouden aan de opdracht van de koningin... die had gevraagd om te zoeken naar een meerderheidscoalitie. PVDA, SP, D66 en GroenLinks willen dat Lubbers zich dinsdag verantwoordt in de Tweede Kamer. Gisteravond werd bekend dat VVD en CDA een minderheidskabinet willen vormen met de gedoogsteun van de PVV. Het regeerakkoord zal tegemoetkomen aan PVV-standpunten over onder meer immigratie, integratie en ouderenbeleid...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 Vlak voordat de video verscheen waarschuwde Uribe al... dat niemand zich door vredesvoorstellen van de vark moet laten bedriegen. Steeds als de terroristische slang in ademnood komt... vraagt hij om een vredesproces, zodat hij weer zuurstof kan innemen... en verder kan gaan met vergiftigen, aldus Uribe. In Margraten in Zuid-Limburg heeft zich vannacht een auto... in de zijgevel van een woning geboord. De wagen raakte van de weg na een botsing met een andere auto... vloog dwars door een haag en ramde de gevel van de woning... Volgens de politie heeft wonder boven wonder niemand iets ernstigs opgelopen. De bestuurders van beide auto's kwamen er vanaf met lichte verwondingen. En de slapende bewoners van het huis in Margraten werden niet eens wakker van de klap. Het weer in het oosten begint de dag vrij zonnig. In het westen meer bewolking met kans op een bui. In de loop van de dag breidt de bewolking zich uit. Het wordt 21 graden aan de kust tot 26 graden in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.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 Snowflakes melt before they fall